De reisbranchevereniging ANVR waarschuwt consumenten voor malavide websites. Zulke sites innen als een soort tussenpersoon geld van mensen en boeken de reis bij een andere organisatie. Ook wordt gewaarschuwd voor websites die doorverwijzen naar reisorganisaties die niet zijn aangesloten bij de ANVR of het garantiefonds SGR. Mensen krijgen hun geld dan niet terug als het bedrijf failliet gaat. Daarom roept de ANVR mensen op om goed te kijken of de bedrijven wel zijn aangesloten bij de brancheorganisatie. Justitie betaalt 2500 euro schadevergoeding aan een man die onterecht op de website voor gezochte overvallers heeft gestaan. Vorig jaar oordeelde de Nationale Ombudsman al dat de privacy van de man onnodig is geschonden. De man deed in oktober 2008 boodschappen in een supermarkt in Uithoren. Personeel dacht dat hij bewakingscamera's filmde en een overval voorbereidde en riep de politie. Die zetten beelden en een beschrijving van de man op de website overvallersgezocht.nl. Een Zwitserse multimiljonair moet een record verkeersboete betalen van ruim 200.000 euro. Hij kreeg de boete omdat hij met zijn Ferrari met meer dan 100 kilometer per uur door een dorpje reed. De boete is zo hoog omdat het bedrag in Zwitserland is gekoppeld aan het inkomen van de overtreder. De Ferrari-rijder heeft een fortuin van meer dan 15 miljoen euro. De kans bestaat dat er dit weekend snelwegen of delen daarvan dichtgaan voor het verkeer, zegt de Rijkswaterstaat. Als het dan gaat sneeuwen, zoals wordt voorspeld, is er geen strooizout meer. Er wordt gepraat met zoutleveranciers en er wordt gekeken naar alternatieven. Maar als dat allemaal niets oplevert, kunnen wegen worden afgesloten. De gemeente Etteleur heeft een oplossing gevonden voor het tekort aan strooizout. De gemeente gooit 18 ton gekleurd en geparfumeerd badzout op de wegen.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 Bed. A sock hot beneath my bed. The disco ball is just hanging. ZFM.